Vijf uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Geen zorgen bij VVD over oneenigheid met de PVV over Griekenland. Vierde doden gevonden bij onderzoek naar schietpartij Zwijndrecht. En de president van die voorkust is na zes maanden beëdigd. Het weer vanavond neemt de be bewolking toe. Morgenochtend buien, plaatselijk aan het flink regen en onweren. Later vanuit het westen weer opklaringen. Vanaf maandag weer veel zon en droog. Ze zijn het volstrekt met elkaar oneens... over wel of geen nieuwe miljardensteun aan Griekenland. Premier en VVD-leider Mark Rutte en de leider van de PVV, Geert Wilders. Maar dat leidt niet tot spanningen of basjes in de politieke samenwerking. Dat zijn Rutte op het 130ste VVD-partijcongres op Papendal in Arnhem. En dan de situatie in Griekenland. Laat ik dat onderwerp gewoon het ontdekken. Voor Jankees Kees Jager en mij staat voorop dat wij alleen bereid zijn nog geld in Griekenland te steken... als dat in het Nederlands belang is. In het belang is van Nederlandse pensioengerechtigden... in het belang van de Nederlandse spaarders... in het belang van de Nederlandse bedrijven. Als dat niet zo is, dan gaat er geen cent meer naar Griekenland. Maar zolang wij denken dat het in het Nederlands belang is... dan moeten wij ook onze verantwoordelijkheid nemen. En ik realiseer mij, dat zie je ook in de peilingen... dat ook een deel van onze achterban zegt. Moet dat nou wel? En ik begrijp ook die gevoelens... Ik heb net zo min iets met Griekenland, ze hebben er zelf een zootje van gemaakt... als heel veel mensen die zeggen, moet je nou wel doorgaan met geld te geven aan dat land. Maar tegelijkertijd zeg ik, zolang het in ons belang is... is het ook politiek leiderschap om rechtstreeks de dialoog aan te gaan met je kiezers... en te zeggen, ik weet dat we het oneens zijn, maar laat mij uitleggen... waarom ik het toch in het Nederlands belang vind om dit te doen. En dat is wat op dit moment speelt, dames en heren, en daar ga ik mee door. Ja, VVD-leider Mark Rutte, de steun aan Griekenland. Ja, u zei van, we doen het eigenlijk ook niet graag. Gaat u dan mee met Wilders? Nee, kijk, wat Wilders zegt is, je moet nooit steun aan Griekenland geven. dat is onverantwoord. Want dan loop je echt grote risico's met onze pensioenen, onze spaarcenten, onze bedrijven. Dus dat moet je echt niet doen. Maar u zegt ook van, wat mij betreft mag er eigenlijk ook geen cent naar Griekenland. Dan zegt u bijna hetzelfde. Ja, met dat verschil dat ik het met Wilders eens ben, dat het mij niet om Griekenland gaat. Ik heb heel weinig met dat land. Ze hebben er zelf die zooi van gemaakt. Maar ik heb wel eens met de belangen van Nederlandse spaarders... Nederlandse pensioenen, Nederlandse bedrijven. En als je nu zou zeggen, er gaat nooit meer een cent naar Griekenland... dan neem je een enorm risico dat je de situatie uit 2008... toen de zakenbank Liemen omviel, dat je die terugkrijgt... en misschien nog wel twee, drie keer erger. En dat, ga ik, dat risico ga ik dus niet nemen. En ik vind het ook politiek leiderschap om een gegeven moment ook tegen de eigen kiezers te zeggen... waarvan een deel het natuurlijk met Wilders eens is, dat realiseer ik mij. Mensen, laat me u uitleggen waarom ik daar anders over denk. Waarom ik het in het Nederlands Belang oordeel dit wel te doen. Veel mensen hebben ook het debat de afgelopen week gezien... Die denken van een gezellige coalitie. Zijn er basjes en scheurtjes zichtbaar? Ja, goed, de coalitie van CDA en VVD had geen aanvaring vorige week. Maar ja, u heeft iemand die ook uh, uw kabinetsbeleid steunt. Ah, u bedoelt de gedoogpartij, zeker. Nee, en, en daarvoor geldt dat we het natuurlijk op heel veel punten oneens zijn. En vorige week hadden we zo'n punt uh, op de vork geprikt... waar we het met elkaar erg oneens zijn. Dat is namelijk Nederland in de wereld. Maar was het nu een toneelstukje? Nee, dit was uh, zeer echt, kan ik u verzekeren. En dus... Een basje, een scheurtje? Nee, want dit wisten we. Kijk, ik wist drie dingen. Ten eerste dat Geert Wilders een betrouwbare kerel is. Hij houdt zich echt aan alle afspraken. Complimenten. Gewoon heel plezierig samenwerken. Twee, dat we het over veel dingen oneens zijn. Dat hebben we ook gewoon benoemd. Daarom is er een apart regeerakkoord. Uh, en ten derde, dat als je met Geert Wilders oneens bent... en hij gaat het debat voeren... dat dat natuurlijk met handschoenen uit is en dan winkracht 12. Dus dat is eigenlijk wel leuk? Niet leuk. Ik, alleen, ik wist dat het zo zou gaan. Als ik dat niet had gewild... en, en, en niet in aanvaring zou willen komen met een partij waarmee ik op andere terreinen samenwerk, dan had ik überhaupt dit niet moeten doen. Maar dat wisten we van tevoren. En ik heb eerst onderhandeld over Paars. Ik heb gekeken naar een kabinet door het midden. Uiteindelijk bleek dit de beste combinatie. En ik ben echt enthousiast ook over het programma... wat we gedeeltelijk met z'n drieën, maar ook gedeeltelijk met z'n tweeën uitvoeren. VVD-leder en premier Rutte welgemoed in gesprek met Peter Blok. Bij het onderzoek naar de schietpartij in Zwijndrecht van deze week... is een vierde dode gevonden. Ook is een man opgepakt, een Helmonder van 25...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 De politie denkt dat er een verband is tussen het lichaam in Helmond en de schietpartij in Zwijndrecht. Er is natuurlijk een verband, uh, want dat is de reden natuurlijk dat wij ook uh, direct tijdens de aanhouding uh, binnenvallen in een woning aan de marquisstraat in Helmond. Dus er is een verband, maar op dit moment kan ik nog niet zo heel veel zeggen over welk verband het dan is. Uh, wel heel triest is natuurlijk te melden dat wij ook daar een stoffelijk overschot hebben aangetroffen. In Heerenveen is een agent bewusteloos geslagen door een jongen van 17. Hij reed de afgelopen nacht met nog twee anderen op een brommer door de stad. Agenten hielden de jongens aan en vroegen de bestuurder naar zijn rijbewijs. Dat had hij niet bij zich en de politie wilde hem een blaastest afnemen. Maar op dat moment begon de 17-jarige om zich heen te slaan. Hij sloeg een agent buiten Westen met een elleboogstoot. Die moest naar het ziekenhuis. De jongen is aangehouden voor onder meer mishandeling. Hij bleek te veel te hebben gedronken. In Iran zijn dertig mensen opgepakt op verdenking van spionage voor de Verenigde Staten. Volgens het ministerie voor inlichtingendiensten maken de Iraniërs deel uit van een groot CIA-spionagenetwerk. De dertig verdachten zouden onder meer informatie over het atoomprogramma doorspelen aan Amerikaanse medewerkers van ambassades en consulaten. In Iran worden vaker mensen opgepakt die voor buitenlandse inlichtingendiensten zouden werken. Op spionage staat de doodstraf in Iran. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Ivoorkust is zes maanden na de verkiezingen... de beedigingsceremonie voor president Ouattara gehouden. Hij riep op tot verzoening en zei dat het tijd gekomen is... om alle Ivorianen te verenigen. Bij de plechtigheid waren de Franse president Sarkozy... en VN-topman Ban Ki-moon aanwezig. Hun aanwezigheid moet de internationale steun voor Ouattara onderstrepen. Die won de verkiezingen met een klein verschil... en de verslagen president Bakbo weigerde zijn nederlaag te erkennen. Bij de gevechten die daarop volgden vielen meer dan duizend doden. In Maleisië zijn twintig kinderen en vier volwassenen bij een weeshuis door modderstromen bedolven. Zeker vijf kinderen kwamen om het leven. Anderen liggen nog onder de modder. De slachtoffers waren aan het lunchen in een tent naast het weeshuis toen ze werden verrast door twee aardverschuivingen. Hulpverleners hebben zes kinderen en volwassenen kunnen redden. Ze zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aardverschuivingen in het gebied ten zuiden van Kuala Lumpur werden veroorzaakt door zware regenval. Hulpverleners moeten hun handen gebruiken omdat de grond door de vele regen erg zacht is geworden. In heel Spanje protesteren nog steeds duizenden jongeren... tegen de hoge werkloosheid. Ze negeren daarmee het verbod op politieke manifestaties... dat sinds middernacht van kracht is. Morgen zijn lokale en regionale verkiezingen in Spanje. Op de dag voor de verkiezingen... mogen er geen politieke manifestaties worden gehouden. De politie grijpt waarschijnlijk niet in. De Spaanse regering wil de situatie niet verergeren. Spanje heeft de hoogste werkloosheid van de EU, ruim 21 procent. En Van de jongeren heeft zelfs bijna 1 op de 2 geen baan, bijna 50 procent dus. De verwachting is dat de socialistische partij van premier Zapatero morgen een forse nederlaag leidt. Uit het Limburgs museum in Vendo is een spotprint van Peter van Straten gestolen. De dader nam de lijst donderdag onder de arm en wandelde ermee naar buiten, zegt een woordvoerder van het museum. Het is een tekening waarmee Van Straten in 2010 de Intspotprijs won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 Het museum heeft aangifte gedaan en de diefstal is vastgelegd door een camera in het museum. En de beelden zijn aan de politie gegeven. Er is verkeer. En bij de AMB zit René Passet. Met een file op de A9, ook maar Amstelveen, bij het Rotterdamplein, twee kilometer. Op de A28 is Rijkswaterstaat bezig met een spoedreparatie... na een ongeluk vanmiddag bij de afrit Tent Dolder. Richting Amersfoort zaten er bij die afrit drie kilometer file. De rechterrijfstok is dicht. Het is voorlopig verstandig om om te rijden via Hilversum... de route via de A27 en de A1. Nog eens de hoofdpunten van deze uitzending. Premier Rutte maakt zich geen zorgen over de samenwerking met de PVV... na de oneenigheid deze week over steun naar Griekenland. Bij het onderzoek naar de schietpartij in Zwijndrecht... is in Helmond een vierde dode gevonden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 In Zembla, kerncentrales verkopen doe je zo. Vanavond half elf bij de VARA op Nederland 2. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Toen Michel overleed, wilde ik kunnen vertrouwen op een perfecte uitvaart. Ik wilde hoge kwaliteit en direct duidelijkheid over de kosten.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 We bent terug bij Langs de Lijn tot zes uur met voornamelijk het sportforum. Thijs Slegers van Voetbal International is hier. Chris van Nijnhatten van Algemeen Dagblad en Tom Boot, onze vaste wekelijkse zaterdaggast. Um, het gaat veel over voetbal zometeen. Eerst eventjes buiten bij het basketbal. De strijd om het landskampioenschap, wedstrijd nummer 4. Groningen tegen Leiden, Leon Kester. De marge van 10 punten die gemaakt is in de eerste helft, die blijft een beetje hangen in de tweede helft. Nu 66, 56. Het begon aan het laatste kwart. Groningen baant zich misschien zeker van de overwinning. Zo speelt de ploeg een beetje. Het wordt statisch en statischer. Leiden ruikt bloed. Dat uh, is misschien terecht. Misschien ook niet. Monta McGee, de uh, sp belangrijke speler van Leiden... ...die was de eerste drie wedstrijden niet aanwezig. Meldt zich nu op het veld. Maar ziet ook dat met Boucher een drie punten schiet ...dan gelijk een time-out van Toon van Helfer... ...om het gat niet uh, te groot te laten worden. Dat is, denk ik, tactisch heel wijs. 69-56, 13 punten verschil. Ja, Groningen leidt. Dat doen ze al de hele wedstrijd. Maar overtuigend is het nog niet... Wie weet zit er nog een verrassing in het pad. Stand hier met nog iets minder dan 9 minuten in Groningen. 69-65. En ook nu gaan we het nog even over wielrennen hebben, want op de wielerstoel hier in de studio heeft Gio Lippens plaatsgemaakt voor Sebastian Timmerman. Sebastian, goedemiddag. goedemiddag. Je hebt gekeken naar uh, etappe nummer 14 van de Giro d'Italia. Die was een beetje onthoofd, hè? want gisteravond ja. werd besloten om de Monte Crostis eruit te halen. Die uh, zo gevaarlijke uh, beklimming, maar vooral afdaling. Was het desondanks toch een mooie etappe? Nou, het was in ieder geval een uh, opmerkelijke etappe en ook mooi uiteindelijk op de Zonkerland, want die klim bleef wel over de slotklim. Uh, maar de etappe werd nog verder onthoofd, voor zover dat kan. Want uh, men zou in plaats van de Montecrostis uh, een deel van die beklimming rijden. Uh, dat heet dan de Monte Tualis, klim uit de tweede categorie. En uh, tijdens de etappe heeft men besloten om die er ook uit te oh. halen. Dat had te maken met boze wielenfans... die uh, uh, waarschijnlijk, concludeer ik, dan al dagenlang op de cross... Die hebben zitten wachten met voor niets. Ja. En gisteravond waarschijnlijk of misschien wel vanmorgen hebben vernomen... dat hij uh, er dus uit was gehaald. In ieder geval, er waren boze wielenfans die die uh, uh, Montetualis uh, hebben bezet. Die daar de weg hebben verspet. En dus moest de organisatie, terwijl de etappe al behoorlijk ver gevorderd was... want we zaten al in de laatste 40 kilometer... Besluiten om ook die klim eruit te halen. Op dat moment was er een kopgroep van drie, twee Italianen, Brambilla en Rabottini en Bram Tankink. En die kopgroep had toch een voorsprong van uh, zo'n zes minuten op dat moment. Dus er was even wat paniek in het peloton. Want die hadden in één keer 20 die, kilometer zomaar, minder de tijd ja. om die, uh, die achterstand goed te rijden. Ja, ik kan het me niet herinneren dat ik dat heb meegemaakt dat in een etappe uh, uh, om die reden het parcours werd, uh, werd verkort. Uiteindelijk uh, heeft men in dat peloton uh, dat uh, verschil dichtgereden naar die drie koplopers toe. Op die uh, zonkeland. dat is een verschrikkelijke steile beklimming, 10 kilometer lang. Uh, uh, 12% gemiddeld ongeveer, met stukken, veel stukken van, uh, van 20%, 22% zelfs. En uh, op die zonkeland demereert Igor Anton uiteindelijk, de Spanjaard van de Euskaltel, de nummer 7 uit het klassement. Die uh, uh, wint ook de etappe met 30 seconden voorsprong op Alberto Contador. Die het tweede wordt en Nibali daar weer een seconde of 10-13 achter. Uh, wat trouwens opvallend was, dat, uh, was dat Contador werd uitgefloten en uh, dat er duidelijk boegeroep hoorbaar was. Op het moment dat de leider in de ronde van Italië over, uh, over de finish kwam. Dat dus ja, de Italianen, uh, omdat de Italianen er... achter hem geen schijn van kans meer hebben. Misschien? Ja, waarschijnlijk. Of misschien nemen ze het hem wel kwalijk dat die, dat die uh, etappe zo werd ingekort. Maar ik denk inderdaad dat het eerste het geval is dat ze zijn overmacht een beetje zat zijn. Want voor Contador was het een. Uh, Tussen aanleidingstekens makkelijke dag. Want met uh, ja, 30 seconden verlies op Igor Anton. die op ruim 4 minuten stond in het klassement. loopt hij totaal geen schade op. En uh, is hij nog altijd op weg naar, uh, naar de overwinning. De eindzee in de Giro was er niks geks gebeurd. Ja, op het gemakje dus, komt dat door. Had hij de etappe kunnen winnen ook. als hij dat echt wilde? Zo leek het lange tijd wel. Maar hij demareerde bij het ingaan van de slotkilometer. toch bij, uh, bij Nibali vandaan. En uh, toen dachten we allemaal. kijk, daar gaat hij nog even in ieder geval richting Anton. Maar Nibali, Nibali kwam eerst toch nog weer bij hem terug. Uiteindelijk rijdt hij toch nog weer weg bij die Italiaan. Maar dat had toch wat menselijke trekjes zo waren in die ja. laatste kilometer bij, bij Alberto Contador. Uh, overigens moet ik ook nog even vertellen... dat Steven Kruiswijk de beste Nederlander was op de twaalfde plaats. Die heeft dat uh, wederom heel goed gedaan. Na de hele ploeg vind ik goed rijden. Avallend. Vandaag dus ook tanking weer. Kruiswijk, Wening natuurlijk, hebben we, hebben we al gehad. De hele ploeg rijdt een uh, zeer uh, aanvallende, aanvallende Giro d'Italia. Ja. En de slotconclusie van deze dag is eigenlijk dezelfde als gisteren. We hebben nog een dikke week te gaan en aan het ja. einde... En als, als er niks Dorderman geks gebeurt, dan gaat Contador winnen. Uh, nogmaals, hij levert wat seconden in op Igor Anton, maar dat uh, totaal geen schade opgelopen. Nee. Oké, okay, Sebastian Timmermans. Sebastian nog wat vragen? Ja, tuurlijk. Uh, je had een compliment voor de Rabelploeg, zeer aanvallend reden. Ze hadden ook van tevoren gezegd dat ze vrij buitensrol... Wat wordt er dan precies onder verstaan? Want dat vind ik te vaag voor mij eigenlijk. Zonder een uh, uitgesproken kopman rijden. Kijk, in de Tour zie je heel duidelijk uh, de laatste jaren... dat het om een klassementsrennen draait bij ja. de ploeg, ja. En daardoor springen ze veel minder mee in ontsnappingen bijvoorbeeld. En ja. nu zie je dat uh, er veel meer aangevallen mag worden... omdat er niet één uitgesproken kopman is. Ja, maar is. het gaat toch niet om de aanval alleen? Het gaat ook eens om posities. Een ja. etappe winnen, weet ik veel wat. Ja. Hebben ze dat, dat is gebeurd met Wening, dat weet ik ook wel. Maar hebben ze dat ook van tevoren als doel gezegd? Voor nee, dit je... soort ronden wel. Nou, in eerste instantie wilde men ook met Theo Bos natuurlijk... kijken hoe het zou gaan in de massasprints. Die is dan ziek uh, eruit gevallen ja. vlak voordat de Giro uh, begon. Maar nu zie je dat, uh, inderdaad dat met... Uh, dat die vrijbuitersrol prima wordt overgenomen, als het ware. Door Pieter Wening in de etappe, over, in de etappe over de grindpaden. Uh, Kruiswijk, die in het heuvelachtige terrein... waar hij zich heel goed thuis voelt in de bergen, is gegaan. Tankink, die, die goed in vorm is. Dit was, denk ik, een te zware etappe voor Tankink. Maar uh, die heeft die rol ook prima op zich genomen. Tevreden, Tom? Nou, nog niet helemaal. <laughs> okay. ik zie het maar daar, stel dat Wening geen etappe uitgewonnen gewonnen. Dus ook niet in de Marja Roos uitgereden. Nee. Hadden ze dan, en het winnen verder niet... Hadden ze dan een goede Giro gereden? Nou, een goede. In ieder geval hadden ze dan op basis van uh, de aanval wel uh, uh, een aardige Giro gereden, inderdaad. Maar de kroon is inderdaad die, uh, die etappe overwinning van Wening en, uh, en de roze trui. Ja. Goed, Sebastian, dankjewel. We gaan. Uh... Het Forum vervolgen met voetbal. Ajax is de kampioen geworden van de Eredivisie. Daarmee vertel ik u vast geen nieuws. FC Twente werd afgelopen zondag op de slotdag met 3-1 verslagen... met twee doelpunten van Siem de Jong. En die was dan dus ook de grote man aan de kant van Ajax. Ah ja, twee goals. Maar ja, we hebben als team gewoon goed voor gevochten op het laatst. En ja, we wisten dat ze lange ballen gingen geven op een gegeven moment. En ja, dat hebben we op zich wel redelijk tegengehouden. En op een gegeven moment was het gewoon vechten. Hij maakte de twee, dus Sien de Jong. De wedstrijd aan zich, uh, Chris, om met jou te beginnen. Um, geen misverstand over te bestaan dat Ajax de vriendenwinnaar van de wedstrijd was. Absoluut. We hebben echt uh, volledig terecht gewonnen. Ja. Het was ook een hele aantrekkelijke wedstrijd. Dankzij allebei die ploegen. Het was aantrekkelijk omdat het heel spannend was ook. Ik vond het niveau, uh, daar heb ik wat wisselende opinies over gelezen, maar dat ik vond het niet echt hoog. Maar het was uh, ja, heerlijk om naar te kijken. en uh, Ik vond het in dit geval, uh, dat heb ik nog nooit voor mijn hele leven gehad... maar ik vond het leuk dat Ajax uh, kampioen werd hierdoor. Ja, bijzondere fase thuis was die fase vlak na rust. Het was 1-0, het werd 2-0 dat het eigen doelpunt van Landstraat. En meteen 2-1. Was dat misschien wel het seizoen in een notendop? Dat het, het kan alle kanten op? Ja, absoluut. En het, uh, het toonde ook wel aan dat, uh, dat Ajax... Uh, ja, die, die wilde gewoon zo erg raar. Dat riepen ze altijd al uh, maanden... Iedereen hunkerde ernaar, maar dat toonde ze ook. De, je kreeg een enorme tegenslag meteen pats eroverheen. Ik vond het ook wel aansprekend. Ja. Ja. Was de, wat was nou achteraf, we hebben het daar vorige week voor de wedstrijd al heel lang over gehad, toen de bekerfinale was gespeeld. Maar wat is nou achteraf de rol geweest van de bekerfinale? Op deze ja. wedstrijd? Ja, dat is... Uh... <laughs> Achteraf kun je makkelijk kl ja, kletsen. Dat, dat doen we graag. Het is zo dat. dat uh, Rines Michels zei dat vroeger al. En, en verhalen heb ik het ook vaak horen zeggen. Dat iedere, iedere wedstrijd. staat onder invloed van de wedstrijd daarvoor. Ja. Dat, dat, de, dat, dat zal de coach hier aan tafel. Uh, beamen. En, uh, en ja, vul het dan maar in. Kijk, er is toch net een heel klein beetje uh, spanning en drive bij, uh, bij Twente eraf gegaan... doordat ze die beker hadden. En dat, is, dat, dat kleine beetje is volgens mij bij Ajax bijgekomen... en ik denk dat dat het, het psychologische effect van, uh, van die wedstrijd is geweest. En misschien, en dat is dan ook achteraf gepraat door Ton... ook een stuk druk erbij gekomen voor Twente? Ja, maar goed, ik vind het zo lastig, want dit is zuiver speculeren. Ja. Nee, want je zou ook kunnen zeggen... die bekerfinale is zo'n mentale klap geweest voor Ajax... dat ze nooit kunnen ja. winnen. Ja. We kunnen het pas achteraf ja. enige verklaring ja, het, het geven. Het is maar... nu achteraf, dus probeer het ja. Ja, maar, <laughs> als dat lukt. Nee, maar dit zou ik nooit kunnen zeggen. Ik denk gewoon dat Ajax gewoon de beste in deze competitie was. Nee, na, Afgelopen na, zondagmiddag, ja? Nee, in de hele competitie. Mm -hmm. nee, na nee, kerst... Ja. Na kerst hebben ze ook verreweg het meeste aantal punten gehaald. Ja, dat is ook al aanwijzing. Ben je dan per se de beste? Nou, als je de meeste punten haalt, ben je de beste, denk ik. Eigenlijk. Ja, maar best maar als, je, als je naar Twente en uh, PSV... Ja, die hebben ook genoeg steun laten vallen. Dus ja. da dat is heel lastig. Om... Ik, ik heb dit jaar uit alle drie de steden gehoord... horen zeggen: spelers, van... we hadden al lang kampioen kunnen zijn. Ja. En ik vind dat ze alle drie gelijk hebben eigenlijk. Ja, ja. dat denk ik ook wel. Ja. Maar jij thuis bent het er niet mee eens dat Ajax de beste was dit seizoen? Nou, kijk, uiteindelijk die ranglijst ligt niet, hè? Om een cliché erin te gooien. Ja, maar, maar ik punten hou de... je ook op verschillende manieren. Ja, dus ja, Als, ja, als nou... het verschil maar één punt is, dan kan het toch best zijn dat de nummer twee misschien de beste was ja, van het seizoen. Dat klopt inderdaad. En uh, ik denk dat Ajax uh, na de winnaarstop inderdaad prima heeft gepresteerd. Maar voor de winstop was het zoveel minder. En uh, toen was het echt. Dat je af en toe een flits leuk voetbal zag. En het ja. rent is voor mij stabieler geweest, eigenlijk. Ja, dat vind ik ook wel. Maar wat bij Ajax volgens mij ook een rol heeft gespeeld, is dat. Uh... Uh, toen uh, Suarez er nog was, uh, speelde alles ook wel al erg in, in dienst van die jongen. Ja, alle ballen zo, in die kant op. Ja, dat, ja. Uh, dat zie je wel vaker als je een exceptioneel goede voetballer in een ploeg hebt. Dat is daar, het, daar heb iets mis mee, zolang hij in vorm is? Ik, nou, ik, voor mij als liefhebber is daar veel mis mee. Omdat, omdat je door de hele historie van het voetbal... kun je heel veel van die elftallen aantreffen. Hè? Of het nou uh, Ronaldo was, of Romario, of uh, Maradona in zijn tijd. Uh, daar wordt een elftal omheen gezet wat alleen maar dienend is. En dan ga je alles winnen, maar er is vaak echt geen moer aan om naar te kijken. Dat, daar moet je eerlijk in zijn. Ik, ik heb heel veel saaie wedstrijden met grote voetballers gezien. En als je nu kijkt naar Ajax... dat is in zijn... In zijn in zijn drive, in zijn manier van spelen, in de, de uitstraling van het elftal zijn ze eigenlijk een beetje op twintig gaan lijken, vind ik in de tweede helft van, van het seizoen. Ze zijn namelijk elkaar belangrijk gaan vinden. Het is ja. meer een team geworden. Er ja, is een beetje heeft het, het probleem voor... te maken, denk Nee, ik. Met hem persoonlijk niet, maar wel zijn aanwezigheid. En de, en de trainer die er toen ook was, die, die hem ook heel Precies, erg belangrijk is. Het heeft ja, met de ja, boer goed, te maken, denk ik. Ik heb de boer al 141 veren in zijn achterwerk gestopt. Hmm. Dat wilde ik nu een keer niet doen. Hmm. Maar goed, dan nog een keer. Het is ook uh, uiteraard. Frank De Boer heeft een grote rol erin gespeeld. Maar wat ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat. Uh, Ajax is, is, gewoon, ja, dat is toch een machine geworden. En, en misschien dat daardoor ook El Hamdoui zich wat minder thuis is gaan voelen. Omdat dat ook een, een, een voetballer is. Naar mijn idee, ik ken hem niet heel goed. Maar die toch een beetje gestreeld moet worden af en toe. Dat is bij de boer niet meer. Hè. Het is gewoon één team. Ze doen het voor elkaar. Nou, en dat, dat, dat is wat je ook bij Barcelona hoort zeggen. Je zegt dat het is een machine geworden. Is het ook al een geoliede machine? Want Dan haal ik even een paar wedstrijden uit de slotfase van de competitie naar voren. De wedstrijd die Ajax speelde tegen NEC. Ja. Waar het na een kwartier... 3-0, 4-0 voor NEC had kunnen, misschien wel Klopt. moeten staan. De voorlaatste wedstrijd tegen Heerenveen, waar Ajax ongeveer onder de voet werd gelopen. Wel met 2-1 ja. stond, maar dat had ook 2-2, 3-2... Twee, nog voor Jereveen kunnen worden. Is het dan sprake van een geoliede machine? Nee, absoluut niet. Maar ik denk, en daar zijn bij Studio Voetbal... met name de Juri Mulder ook al een paar interessante dingen over gezegd... dat heeft echt alles te maken met de jeugd. Ja. Met jonge spelers. Daar zie je altijd verval. En wij zitten hier in Nederland met de ellende... dat spelers veel te vroeg weggaan naar, naar landen waar ze veel meer betalen. Maar houd deze gasten nog eens even twee drie jaar bij elkaar. En je hebt echt een fantastisch Ajax straks. Hetzelfde geldt voor wat er nu bij Feyenoord aan de gang is. De, de, die hebben ook heel erg goede jonge spelers. Nou, als je ze bij elkaar houdt, dan wordt het echt een machine. En nu, ja... Eh, dat is de je eigenlijk, dus dat ze nu al kampioen zijn. Ik zou dat uh, geen mazzel willen noemen. Want nee. Dan wil ik toch terugkomen op wat ik net zei. Ik, ik denk dat de boer echt goede beslissingen heeft genomen. En die jongens in functie van elkaar heeft leren voetballen. Dat, ja. dat heeft hij goed gedaan, denk ik. En daarom is het goed dat ze Theo Jans hebben gehaald. <laughs> die, hebben ze hem al gehaald eigenlijk? Ja, die gaan ze Gaans Ja, ja, gaan komen? ja dat, dat, dat lijkt me wel. Als alle partijen zo positief over elkaar zijn, dan lukt het meestal wel. En zelfs Joop Munsterman die, die heeft hem eigenlijk al vond het wel goed. afscheid van genomen. Dus mm. dat, dat zegt wel genoeg over hoe het gaat verlopen. Maar ik denk dat Jansen juist uh, um, of Ajax uh, stabieler gaat maken. Dat denk ik. Ja. Ja, ja. Nou, kijk, ik als, jij als kenner en ik als coach kijk er tegenaan. En ik denk dat ik hem nooit genomen zou hebben. Waarom niet? Vanwege zijn leeftijd al, vanwege zijn leefwijze. Ik denk dat hij nooit twee jaar nog volhoudt. Hij traint nu al bijna niet meer. Hij is te dik ook ik denk dat hij heel veel blessures gaat krijgen en ik moet zelfs nog zien dat hij door of is dat al geweest de is keuring is al geweest? Ja? Ja, oké okay. dan is alle verantwoordelijkheid voor ja, de dokter hij heeft die keuring afgelopen is, maar hij is wel gekeurd in ieder geval hij is, gekeurd. Maar, ja, hij is goed gekeurd, gekeurd. gekeurd. oké okay, dan nou, ja. prima ja. Maar ja, kijk... ik zet me vraag tegen nou ja, mijn hij bij Jans hij heeft bij Twente er ook twee jaar lang uh, fantastisch gefunctioneerd ja nou kijk, kijk hij is ook geen 34 hè nee nee dus Janssen niet wat men zegt uh, een, we hebben een bijtertje nodig of iets dergelijks Janssen om zijn voetbalkwaliteit. En als die, die voetbalkwaliteiten, dan worden ze beter. Mm -hmm. He, en ik zit me ook af te vragen en ik kijk naar jullie. Wordt dit een periode van vijf jaar achter elkaar Ajax-kampioen? Ah, nee, kampioen, geloof ik niks van. Ja, ik geloof helemaal niks van. Omdat, er ja. is een enorme nivellering uh, in, in, in de Eredivisie en ook aan de top. Maar nog even Theo Janssen. Uh, we hebben nu net uh, het wielrennen zo onder vuur genomen. Of, of wij. De, de, de, de hele wereld doet dat aan de hand van uh, dopingbeschuldigingen. En dat is een moreel vraagstuk. Maar nou ben, nou ben je Ajax hè? en, en uh, heb je zo'n grote bek over, over je eigen cultuur... En, en hoe Ajax moet zijn, hoe een ajax moet zijn. En, en, uh, ik word er af en toe heel erg moe van. En dan, en dan ga je in één keer zo'n Theo Jansen kopen. Dat, dat, dat is toch helemaal geen ajax -seed. En ja, bovendien, je gaat dan de beste speler... Van je concurrent ga je kopen. Ik, ik bedoel, voor mij mag het hoor, ik ben eraan gewend. Maar daar zitten toch ook morele bezwaren aan? Maar, maar, maar Jansen staat toch... Ajax had vroeger gezegd maar, dat, dat tips, hè, techniek, intelligentie, persoonlijkheid, snelheid. Voor mij heeft Janssen drie van die vier dingen, die heeft hij. En dan moet je van zijn persoonlijkheid moet je houden, of mm -hmm. niet? En snelheid heeft hij niet euh, als het gaat om sprinten, maar wel in, in denken. Dus voor mij heeft hij heel veel wat een Ajax ziet, moet hebben. Ja. Maar Christian, stelt hier de vraag, is er nog een morele verantwoordelijkheid? Okay, ja, dat jij best... vindt zelf dus van niet. Nou ja, als je daar uh, heel uh, puur over, over gaat zitten redeneren... dan moet je zeggen, nou, het is toch wel een beetje laf van zo'n club. Ze zijn al kampioen en dan heb je één concurrent gehad... en dan ga je de beste speler weghalen. Ja, jij schrijft daar je column ook vandaag over in ja. het AD. En jij, uh, jij noemt dat zelfs, dat je je beste speler bij de concurrent weghaalt... een PSV-actie. Ja, zeker. PSV had daar in, in, zeker in het verleden een handje van. Ik bedoel, die hebben de Europacup uh, in 88 gewonnen. Ik geloof met, uit mijn hoofd misschien wel vijf Ajaxiden. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat kan alleen maar... In voetbal, maar dat vond ik toen ook altijd een beetje een zwakte bot. En dat vind ik het nu omgekeerd bij Ajax ook. Ja, maar waar leg je Gewoon... de grens dan? Mag je dan wel de op-1 na beste speler ja, in ik Mag je sowieso ik niet bij Twente shoppen? Hoe, ik hoe, van, hoe, mij, ja. van mij mag het eh, allemaal, want ik heb ook tegen doping gebruikt niet, niet zo heel veel morele bezwaren, maar het, ik, ik vind het leuk om het af en toe eens een keer te berden te brengen. Zeker bij mensen, hè, de puriteinen in Amsterdam, hè, die het altijd over opleiden hebben, de jeugd die je kans moet krijgen en noem maar, maar op. op, ja, dan ga ik dit doen joh. Ja, maar als je er nou acht jongens uit je eigen opleiding omheen zet... heb je toch hartstikke een hartstikke mooie halftal? Ja, dan heb, je, dan heb je een hartstikke mooie halftal. Speel ik dan even advocaat ja. van de duivel in dit geval? Ja, daarom, dat hebben ze dan. Ja. Maar ik vind, dit, ik, ik vind dit een aardig onderwerp... aan de hand waarvan je daar eens een discussie over kan voeren. Van ja. nou, eh, klopt dit wel? En, en zeker nu, ik bedoel, Kruif komt eraan met, met, met zijn hele entourage. Dat, dat zijn de echte pure je toch? Ja. En dan wordt dat moment dat wordt luisterbaar gezet... Met het aantrekken van Theo Jansen. Ik moet er bijna om lachen. Ja, nou, jij stelde daarbij in je column ook de vraag. wat zou er gebeurd zijn als Martin Jol dit voorstel had gedaan? Ik om weet Theo zeker Janssen. dat hij volledig afgezeken zou zijn in de, in de Telegraaf. Nee eens, willen? ja? Dat weet ik zeker. Is dit eigenlijk een Martin Jol aankoop van Frank de Boer? Nou, ja, voor mij heeft, uh, hebben ze gewoon de beste speler van Nederland ja. uh, weggehaald. bij een, bij een concurrent. Ja. En ik denk dat als Martin Jol dat had gedaan, dat Martin Jol uh, ook complimenten had gekregen... Dat hij Theo Jansen zo ver heeft gekregen om. Om naar Amsterdam te komen. Kijk, hij jongen heeft heimwee. Dus in het buitenland was sowieso al. Uh, hij, voor ontkent uiteren, dat, nou. hij ontkent dat. Uh, ik las het op internet daarnet. Bij, in Nu Sport. Daar heeft ja? hij kennelijk een, uh, een deal mee, zo, met het blad. Want oh, daar dat hij zou ik voor. Ja, ja. Dus ik neem aan dat hij de waarheid spreekt in dat blad. En daarin zegt hij dat hij uh, echt nooit last heeft van heimwee. Ja, ja. Dus ja. hij zou ook zo naar het buitenland kunnen. Ja. ja. ja ik kan me wel wat, uh, wat anekdotes van, uh, van een collega herinneren. die met hem. Uh, <laughs> Nou, als in Argentinië was, uh, Jeugd WK, met van Gaal toen, weet mm, je ja. nog? En toen was hij er ook al vrij snel uh, van: Nou, uh, ik vind het wel prima, le lekker naar huis. Ja. Het die... is, is voor mij afgevallen met een hemskringblessure. En dan, was het, dan had hij, uh, wat ik begreep, totaal geen probleem met. Het hij gaat de nu ook niet mee met de trip van Nederland zelf, hoor. Vanwege de ja, blessure. Ja, kijk, maar... dat, dat soort heimwee bedoel ik niet. Hè. Volgens mij is Theo Jansen, wat ik altijd heb begrepen, iemand die heel graag uh, toch wel één keer in de week in, in het Broek is in Arnhem. Ja. En dat kan als je in Amsterdam ja. voetbalt ja. of in Enschede. Laatste vraag over Theo Jansen. Is het nog belangrijk om je dan af te vragen... is dat een, is dat een echte ajax ziet, Is dat een speler voor Ajax? Nee, Maakt het ook al niet meer uit tegenwoordig? Ja, nee, volgens mij niet. Uh, en ja, precies, waar, waar, waar, waar, precies. wat stoort je dan aan, aan? Nee, het stoort niks aan Theo Jansen. Het is gewoon de beste voetballer dit ja. seizoen geweest. Ja. Dat is heel duidelijk. Ik wil alleen nog maar zien of hij het volgende seizoen... en het seizoen erop de beste speler is. Ja. En ik twijfel vooral aan zijn fysieke... Kwaliteit. Ja, maar Chris, jij zegt, van, hij staat niet in alles, uh, voor wat. zeker niet voor alles wat Ajax uh, ziet moet zijn, maar wat, wat mis je dan aan hem? Nou, ik, ik zie... Uh, zijn het tatoeages of het een sigaret nee, of het nee, een nee, biertje? Nee, vind ik prachtig. En, en dat hij een biertje drinkt en een sigaretje ook. Ik, ik, mm -hmm. Nou ja, dat vind ik ook nog wel grappig, maar dan, dat nou, ik kan toch eigenlijk niet? des Ajax nee. Dat nee ik dat, ken uh, wel ook Ajax, andere Ajax-schieden die nu daar spelen, die ook roken. Ja, en Johan Kruip rookte ook. Niet... ook. Ja, en, en, het, uh, ja. Maar het is meer het, het, het algemene beeld bij mij. En, en eigenlijk het belangrijkste is dat, dat, ik, uh, dat ik, als ik redeneer volgens de Ajax-filosofie... dan moeten op de cruciale plaatsen in het elftal, mm -hmm. in de as... daar moeten zelf opgeleide spelers aan. Ja. Dat willen ze toch? Ja, nee. En nu, uh, ja. nu gaat hij dat spelen. Dan zit hij, zit hij toch een ander in de weg. Ja, dat is zo. Maar ik denk als je er, uh, wat Henry ook net terecht opmerkt, als je al acht hebt, dan kun je er mm. best eentje bij zetten. Goed, tot zover, Jans. We waren blijven steken nog bij de kampioensdag. Met uh, bijzondere tafelen ook na aflopen. De emotionele Rick van de Boog. De uh, nog meer emotionele Uri Coronel. Mm. Hoe hebben jullie dat zitten bekijken, Tom? Nou ja, goed. Je hebt twee kampen. Hè? Het, het, laten we zeggen, het bestuurskamp en het kruifkamp. En ik vind dat het bestuur. Ik ben geen kruifman. Uh, maar ik vind dat het bestuur zo slecht is geweest. Zo verschrikkelijk slecht. Dat ik uh, daar helemaal niks mee heb. Met die emoties van. Uh, uh, coronel en van der Boog. Het zijn aardige mensen. Ik spreek ze wel eens. Maar ik vind het hele slechte bestuur. Dus ja, maar los daarvan. Wat dacht je toen je dat zag? Uh, nou, zijn baas verwoorden in Voetbal International... Ja, je wijst naar Thijs nu, ja. ja die, die zei gewoon, ja, dat is komedie, dat is... Het deed hem niks. Pathetisch noemde hij nu. Ik vind dat ook zo. Ja, Thijs, was dit komedie? Ja, komedie knap, knap geacteerd dan. Hij, ik heb er in ieder geval niks mee, ook niet. Ik heb ook zoiets van, uh, ja, waarom ga je nu op televisie zo... Uh, ja, zo... Waarom laat je ze zo gaan? Nou, misschien omdat je niet anders kan. Ja, Omdat zou... het echt heel diep zit. Ja, dat zou kunnen. Maar ik ben het met Ton eens. Ze zijn daar. Uh, misschien dat ze wel uh, um, dat opluchting een rol heeft gespeeld bij die mannen. Want ze hebben natuurlijk. Uh, heus niet alles. Maar ze hebben ook heel veel uh, rare dingen gedaan in de afgelopen tijd. En als je dan toch nog uh, een titel pakt, nou, dan kun je ook misschien wel huilen van opluchting. Ja. Dat zou kunnen, maar over dat het heel diep en zo, dat ze aangepakt zijn. Nou, hoort erbij. Ja, ik hoor dit met verbazing aan. Want, ja... Uh, als je nou uh, consequent aangevallen wordt in de media... vanuit een bepaalde hoek, dan, dan is het wel begrijpelijk... dat iemand een keer gaat reageren. Kijk, ik, ik zou nooit op het veld zijn gelopen zoals, zoals Rick van der Boog deed. En nou, ik, dat is de dat vraag. Ik, me, uh, ik denk dat ik me ook niet zou, uh, zou laten interviewen. Maar... maar ik, ik hoor dat nu al jaren, weet je wel, als iemand een keer terug hè, een keer reageert op aantijgingen, dan wordt er gezegd: ja, ah, dat hoort erbij, of ah, dat moet je helemaal niet zo serieus nemen, of dat is ironie, of ja, kom op. Als je, ik bedoel, je, je, bent, je bent directeur van een club of je wordt voorzitter van een club. Ja, dat doe je niet om, uh, om uh, binnen een paar maanden afgezekerd te worden. Maar mag maar bedoel... reageren, daar heb je geen probleem mee. Nou, dat is het. En ja, maar er wordt in twijfel getrokken nu... of dat, of dat theater was van, van Coronel. Ja, dat vind ik nogal wat, zeg. Ik bedoel, ik, ik denk niet dat die man... Uh, met zijn achtergronden, uh, deze emoties even. Uh, nee, maar ik, ik weet niet of we de of het, of het emoties juist interpreteren. Was het dit kan ook opluchting zijn, want hij denkt ook van: mijn god, ik heb al een hele hoop rare dingen gedaan. We hebben er wel een soepzootje van gemaakt hier. En, en die ook. Maar, maar dat vind ik ook zo wat. Dat, dat soepzootje, omschrijf dat eens dan. Ik bedoel, ik, ik ben daar vrij simpel in. Ze staan er financieel goed voor. Ze zijn landskampioen. Ze gaan voor het tweede jaar achter elkaar, doen ze mee aan de Champions League. Ze doen het op de transfermarkt uh, uitstekend. En, en daar hebben ze ook fouten natuurlijk. ik bedoel, ik, ik weet niet of jullie is, maar ik maak ook iedere dag fouten. Ja, zeker weten, absoluut. En nee, alleen, van ook. mij worden ze niet iedere dag belicht. Ja, maar door je, je verdient ook geen 350.000 euro op, Maar, ja, ja. maar dat, ja. heeft, dat heeft voor mij ja. niks met, met geld te maken. Nee, nou wel, bless Nee, nee, nee dat, dat hoor je over sporters ook vaak. Ja, die, moet, ja, die verdienen zoveel, dat nee, gaat het maar maar jongen. dat zeg ik niet over sporters. Ik zeg je het moet over Je moet goed doen. Je moet je werk goed doen. Of je daar nee, maar er zijn doen. Er dingen gebeurd die gewoon niet kunnen. Uh, ze, uh, onder Van de Boog heeft er ook Martin Jol gefunctioneerd. Hoe ja, dat allemaal is gegaan. Coronel heeft dat, allemaal, heeft dat allemaal als toezichthouder ook toegestaan. Ja. Ik vind dat, dat, dat daar dingen zijn. Ja, maar uh, Johan Cruijff heeft wel eens Frank Stapleton aangetrokken. Ja, ik bedoel... Ik heb het niet He, over, over, over spelers. Ja. Ja. Ik, ik bedoel, de, de macht die bij Martin Jol is neergelegd... Ja, dat is niet goed geweest voor Ajax, nee, volgens klopt. mij. Klopt. Ik denk dat, uh, dat Ajax ook... Uh, wat dat betreft niet heel goed georganiseerd is. Ik bedoel, dat, wat dat betreft zit het bij Twente beter in elkaar. En ik hoop dat ze dat bij Ajax ook gaan doen. Alleen, ik vind dat je dan... Uh, ja, op moet passen... als je dat in één, door één kamp laat regisseren. Dus uh, Johan Cruijff en zijn vrienden. Nou, heb ik, ik bedoel, ik, ik heb Cruijff natuurlijk ook hoog zitten. Ik bedoel, ben met die man opgegroeid. En, en ik heb hem in, in, in een periode dat ik bij de NOS heb gewerkt... Heb, heb ik met die man samengewerkt. Ik vond het fantastisch en fascinerend. En het lijkt me ook een goede kerel. Laat ik dat allemaal eerst even zeggen. Maar... Hij moet wel een beetje uitkijken met de mensen die hij om zich heen zet. En als hij dan aankomt lopen met, met uh, Dennis Bergkamp en Wim Jong, die het moeten gaan dragen. Met alle fantastische voetballers. Het ja, zag eruit als twee misdienaars in aankwamen kwamen. En dan moet iedereen eruit. En, nee, en nu is, is Jan nee, Rieke over van de Boog en Coronel, hè? Want anders kan je alles erbij halen, natuurlijk. Nee, hebben... Laten we dat maar weer eens twee jaar zien hoe dat verder afloopt. Nou ja, ik zie gewoon dat, dat uh, Van der Boog en Coronel. die hebben aardig gebracht waar het nu staat. Die opleiding die functioneert geweldig. Ze hebben samen ja, met ARIES een, een high-tech. Uh, sorry? Ja, de opleiding functioneert geweldig. We ja. staan er staan inderdaad achter het eerste ja. elftal. Maar dat is, uh, die zijn goed genoeg om in Nederland ter nauwe kampioen te worden. Maar in Europa zijn die spelers niet goed genoeg. Dat kunnen ze worden. Als ze later naar Europa gaan, zijn ze daar wel goed genoeg. Alleen die competitie hier, die is uitgehold. Door het Bosman en door Europese wetgeving. Mm -hmm. door, door van alles en nog wat. De, je krijgt hier de tijd niet meer terug... waarin Johan Cruijff de, de Europa Cup's heeft gewonnen voor Ajax. lukt niet meer. Het, het, het fundamentele Cruijff probleem... Cruijff zelf van wel, denk ik. Ja, maar dat, dat, nou goed, dat, dat vind ik mooi aan hem. Dat is een wat oudere man uh, nog zo ambitieus en, en, en romantisch blijft. Maar ik bedoel, ik, ik kijk naar de feiten. En ons voetbal, onze competitie, onze eredivisie is uitgehold. Hold door omstandigheden waar we niks aan kunnen doen. Jonge spelers, jonge talentvolle spelers... gaan gewoon samen met hun vader en moeder... naar Celtic, Arsenal en weet ik veel. Ja, maar FC twijf. Porto heeft in totaal... ik, ja. ik geloof uh, 20 of 30 miljoen euro gekost. Uh, Borussia Dortmund, ja. kampioen van Duitsland... Die, dat heeft 35 miljoen euro gekost tezamen. Ja. Maar dat kost de selectie van Ajax ook. Daar heb je met heb je al helft de helft te pakken. Ja. Dus als je heel goed kijkt en goed opleidt... heel ja. goed scout... dan kun je voor mij nog best wel iets neerzetten in Nederland. Ja. Maar weet je wat het punt is? Het, die titel hier in Nederland die wordt volgens mij alleen maar duurder. Waarom? Omdat je, omdat je hier veel meer moeite moet doen om je spelers te houden. Mm -hmm. Dat klinkt heel kondigend. Ja, ja, is ja maar dat, dat is zo. Dat is, en daar, gaan, daar gaat, gaat Cruijff ook tegenkomen. Ja, en je hebt de wetgeving dat... ook nog, die tegen ze werkt. Nou, de internationale dat, wetgeving. Dat is het grootste probleem. Ja. De, de, de EU, maar goed, het gaat te ver om dat hier weer helemaal aan hmm. te spitten. Maar, maar da, da, daar hebben we gewoon allemaal... Daar hebben, daar heeft, laat ik eerlijk zijn, daar, daar heeft PSV ook last van gehad. En daar en, zitten we allemaal mee te kijken waar, wat onze, onze voorsprong is. Namelijk over gemiddeld genomen fantastische opleiding. Nederland, het Nederlandse voetbal, amateurs. Maar goeie, we hebben hartstikke goede trainers. Maar ja, we zitten ingeklemd tussen een aantal landen... Ja, die gewoon een aansprekende competitie hebben. En die halen ze gewoon weg. En dan zeggen ze altijd, het was vroeger ook... Cruijff ging ook naar Barcelona, Neskes ging naar Barcelona. Maar die gingen veel later. Dat er, die, die kon je nog houden. We had een ander transfersysteem. Je kon ze gewoon houden aan hun. Uh, en je komt met op twee taart. buitenlanders in je elftal ja. opstellen. Ja. Dat is ook erg belangrijk. We praten zo uitgebreid verder nog over het voetbal. We gaan snel even naar Leon Kersten. De laatste seconden van het basketbal. Groningen leiden. Leon. Ja, de stand in de serie is 2 tegen 2. Er moet nog 30 seconden gespeeld worden. Het was echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk om te zien. Tot nu toe zijn er al 48 en 41 vrije worpen genomen bij elkaar. Het is 89 vrije worpen in deze wedstrijd. Die scheidsrechters floten echt alle acties naar de ring af. Echt alles, alles, alles. Een heleboel persoonlijke fouten. Maar Groningen wint wel terecht. Want ze hebben gewoon het beste gebaasde balt deze wedstrijd. Leider was een beetje ja, vermoeid. Denk ik dat het is. Ze hadden niet de energie. Vooral niet in het eerste kwart. Want daar werd het gat al gemaakt. 22, 13 in het eerste kwart. 9 punten verschil. En eigenlijk is het daarna de hele tijd blijven hangen. Ja, het was natuurlijk even 38, 19. 19 punten verschil in het voordeel van Groningen. Maar ja, 10 punten, 11 punten, 8 punten. Zojuist was het 8 punten. Op 81-73. En nu zijn het er 12. Het doet er allemaal niet meer toe. Morgenmiddag om uh, half vier is de volgende wedstrijd in Leiden. En dan moet Leiden zich maar zien te herstellen. Want nu hebben ze misschien een kans gehad. Ze hebben in ieder geval flink aan de bak gemoeten in Groningen. En dan gaat die bus terug naar Leiden over een uurtje. En dan zitten ze twee uur in de bus. En dan morgen is het heel snel half vier. En dan hebben de Groningers misschien het voordeel dat ze hier in Groningen wonen. Snel naar huis kunnen. Snel in bed en uh, uitrusten. Maar ja, die moeten morgen heel vroeg op. En uh, wat zegt dat voor die wedstrijd van morgen? Ik durf het niet te voorspellen, want het is nog nooit vertoond op zaterdag en zondag een wedstrijd. Nu is wedstrijd 4 in ieder geval afgelopen. Eindstand, na nou verschrikkelijk veel worpen: 85-73. Leon Kester was dat vanuit Groningen. We hebben het over Ajax gehad, ik wil graag naar PSV heren, want dat is de grote verliezer van dit seizoen. Het was in totaal 25 speelronden lang de koploper. Maar eindigt uiteindelijk als derde. En ondanks alle geruchten en het mislopen van alweer Champions League voetbal. Mag de trainer Fred Rutte blijven. En ik, ik, ik heb uh, voor een week terug al, al aangegeven dat het voor mij allemaal heel helder was. Of de directie was heel helder. En nu is het natuurlijk ook heel erg goed dat het, uh, dat het publiekelijk is geworden. Dus uh, nu is het vizier gericht op, uh, op volgend jaar. Thijs, je bent vaak met PSV bezig. Waarom mag Fred Rutte blijven? Eh... Uh... Ik denk dat dat deels een financiële reden heeft. Als PSV Fred Rutte de deur had moeten wijzen... dan hadden ze dat waarschijnlijk ook moeten doen met Erik ten Hag... want dat is de assistent die echt bij Rutte hoort. Mm -hmm. Dan ben je volgens mij ruim 1 miljoen euro verder... Als, je gaat om het, als het praat over de afkoopsommen die je moet betalen. En dan moet je nog beginnen. En dan moet je nog een nieuwe trainer aanstellen. En die heeft ook wel eisen en wensen. En dan ben je volgens mij ja, bijna... Ze hebben alleen maar voor de trainers salaris. Twee en alle drie miljoen euro verder. En dan moet je nog eens gaan beginnen aan het versterken van de selectie. Dat is niet verstandig. En ik denk ook dat PSV oprecht vinden dat Fred Rutte een goede trainer is. En ook daar kan ik me wel enigszins in vinden. En het feit dat hij mag aanblijven... is dat eigenlijk tegelijkertijd dan een vinger naar de selectie? Is het eigenlijk ja, hij... de schuld van de spelers? Ze hebben eigenlijk zo de selectie misschien? volledig afgebrand. Als je gaat zeggen dat het hen aan passie en beleving heeft ontbroken... Ja, dat is natuurlijk wel vrij opmerkelijk. Dat is een beetje de Heerenveen, het Here scenario. Hè? Ron Jans heeft daar ook niet goed gepresteerd met een uh, selectie die, die heel erg duur is en uh, kwaliteiten herbergt. Nou, ze hebben daar gezegd van we gaan doorselecteren, de trainer mag blijven. Nou, de PSV doet hetzelfde. Ik denk dat het uh, mede ingrepen is door de financiën. Wat ja. ik zeg, ja. nou, vinden we dat terecht dan, dat Rutte mag blijven? Ja, ik, als, je, als je het meet aan de normen in het betaalde voetbal, dan is het niet terecht. Want uh, hij is de man in charge. Hij is verantwoordelijk. Hij heeft gefaald. En uh, ik, ik vind met name ja, zo'n wedstrijd in Groningen... Ik heb daar niet alles van gezien. Want het, het speelde zich gelijktijdig af met de wedstrijd in Amsterdam ja. natuurlijk. Maar, maar ja, als je het als je daar, daar zo laat liggen... Dan, dan, ja, daar is een trainer verantwoordelijk voor. Dus ik, ik zou al veel eerder uh, een, een, een, een maatregel met Fred hebben besproken. Want ja, we kunnen wel zeggen dat het een goede trainer is. Ik, ik geloof het best. Ik, ik ben er ook van overtuigd dat het een goede kerel is. Maar ik, ik zie geen chemie tussen hem en, uh, en dat team. En dat ziet uh, uh, Thijs veel beter dan ik, want die is daar vaker dan ik. Maar ik zit daar vooral van, van een afstandje naar te gluren. En, en dan denk ik van nou, daar staat voor mij nou niet de trainer. Die, die PSV even terug gaat brengen, waar het hoort. Ja, dat is in zelf de hele nou, die spelersgroep die vinden het helemaal niet zo leuk hoe ze moeten voetballen. Ja. Dat is een beetje het probleem. Ja. En ik denk, nou, ik weet dat niet zeker, maar dat is mijn vermoeden. dat Marcel Banas en Tini Sanders tegen Fred Rutte hebben gezegd. van joh, we gaan wel wat meer aanvallen komen te zoen. Weet je wat mij opvalt? dat je steeds zegt, ik denk. en je zit er altijd vaak. dat zegt iets over een bestuur die hij niet helemaal vertrouwt. Dat is al heel vervelend. Dat klopt. En als ik dan een tweede opmerking mag maken. als Tini Sanders zegt. We hebben geen scorend vermogen. Dan moet ik wel even lachen als hij dat zegt. Want iedereen ziet dat natuurlijk. Maar is ook de meeste doelpunten gemaakt in Nederland. Ja, dat is een beetje een beetje een beetje een tien-test. Ja, maar hij had het ook over beleving. Ja, en dat nam hij de spelers kwalijk. Beleving is meteen, er heeft natuurlijk meteen een relatie met de coach. Ja, da, da, He, dus da, da, het da, is ben kritiek ik op de coach en eigenlijk. Kijk, Fred Rutte is uh, in, in de kleedkamer uh, wel bespraakter dan dat die voor de camera's is. Gelukkig zou je bijna zeggen. En uh, dat is gewoon niet zijn sterke punt. Maar. Uh, je hoort ook wel veel van die spelers dat het ja, erg uh, klinisch is allemaal. Ja. En het is geen groot motivator. En ik denk dan niet dat daar zijn kracht liggen. Hij kan wel goed uitleggen wat hij wat wil met zijn ploeg. Maar ik geloof niet dat daar zeg maar, uh, de spelers door de, door de deur heen stormen. Als, uh... ja. Ik hoor het laatste verhaal van, uh, van Juris Treppel Frans Keuvel zat ooit op, op, op zijn knieën in de kleedkamer. En de, spelers, de deur hoeven niet eens open. Weet je wel. Nou, dat zal bij Fred Rutte niet gebeuren. Wat, wat moeten dan de omstandigheden zijn, de voorwaarden bij een topclub voor Fred Rutte om goed tot zijn recht te kunnen komen? Nou, hij moet uh, spelers hebben die blind in zijn uh, filosofie geloven. En zijn filosofie, die is, uh, die is gestoeld op de eerste belangrijke pijler is verdedigende organisatie. Fred Rutte roept per jaar minimaal vier, vijf keer in het openbaar en nog vaker uh, intern: uh, de ploeg die de minste tegendoelpunten krijgt, wordt kampioen. Dat is statistisch bewezen dat het klopt. Dat, dat, is, dat is 90, 95 procent van de. Ik heb het een keer. Uh, Op dit seizoen weer, ja. Ja, ja hij, hij heeft het over wereldwijd, roept hij dan altijd. Hm. Nou, dat, zal, dat, klopt, dat klopt heus wel. Dus dan, ja, dan is het heel pijnlijk als je vervolgens een, een, een defensie samenstelt... die de meeste tegendoelpunten heeft gekregen in de afgelopen twaalf jaar met PSV. Dan gaat er iets niet goed. En Rutte die moet nu spelers in te vinden die dat wel kunnen uitvoeren. Of hij moet wat van zijn filosofie afwijken en uh, meer gaan aanvallen. Maar ja. uh, Thijs, ik ben het volkomen met je eens. Hè. Hij, uh, die spelers moeten in de filosofie van de coach geloven. Mm. En dan pas, pas kan je goed werken. Ah, hij is al twee jaar. En hij stelt het team samen. Maar je kan ook. Je ontmoet elkaar twee tot vier uur per dag. Je kan ook mensen beïnvloeden. Mm. En op een gegeven moment, als ze niet meer in je filosofie geloven of niet, dan zeg je aan ju paraplu. En als niemand in je filosofie gelooft... zegt de trainer Aju Paraplu. Dat is niet het geval. Er, er, er zijn een aantal jongens... en die heeft hij er ook zelf bij gehad. Zoals een Engelaar. Die echt geloven in de manier waarop, waarop Fred Rutte wil voetballen. Dus de, ja, ik noem het altijd een beetje breinaalde voetbal. Ze, ze, ze breien, ze breien dan... pad zien ze een opening. Dan moet die bal erheen en dan moet er gescoord worden. Als je dat heel goed uitvoert... dat is hartstikke leuk als je daar naar, naar, als je naar kijkt. Maar ze voeren het niet zo heel vaak goed uit. En dan wordt en het, heel, het en, heel snel vervelend. En het publiek raakt er ook niet opgewonden van. Nee, dat in de einde van het prime is het absoluut niet. Want kijk, voetbal, daar kunnen we heel klinisch en academisch over praten. Maar het is natuurlijk ook emotiebusiness. En als je dan week in, week uit een man als Fred Rutte... In, bij Studio Sport of in televisie Live ziet... uitleggen van wat hij eigenlijk had bedoeld en noem maar op... Ja, dat, dat, dat, is, dat is niet goed. Je moet... Nou, als, je, als je het over de organisatie van een, van, een, van een profvoetbalclub hebt... en dan met name in de top, dan heb ik toch echt het idee... dan moet je een, een heel erg complementair aan elkaar ingerichte technische staf hebben... waarbij ja. het eigenlijk niet heel, niet heel veel uitmaakt uh, wie de trainer is of technisch directeur. Maakt allemaal niet uit. Er moet één visie liggen die door het bestuur gedragen wordt... en waar uh, in, in de technische staf de uitvoerders van zitten. Dat vind ik punt één. En daarnaast moet je iemand hebben die het klimaat rond die club bepaalt... beheerst in de, ving, in de vingers heeft. Ik vind wat dat betreft uh, weer Twente een heel goed voorbeeld. Als je uh, uh, goed Twente analyseert, dan zie, dan zie je daar dat de verantwoordelijkheden die liggen, ja die liggen eigenlijk dus maar bij één man, bij Munsterman natuurlijk, maar die heeft dat wel. Uh, wat dieper in zijn organisatie gelegd. Iedereen heeft daar zijn, ei zijn eigen ding te doen binnen, binnen uh, de technische staf. En, en ze luisteren naar elkaar. En, en nou, dat is allemaal go go goed voor elkaar. Maar moet er herrie geschopt worden. of moet er, moet er een, een beeld van Twente gemaakt worden. Ja, daar staat die Munsterman op. Doet hij iedere keer. Ja. pakt hij weer zijn gitaar. en gaat hij bij uh, Kneveling van de Brink zitten. Of, mm -hmm. dat is om te lachen. Maar ik bedoel, dat, daar, daar zit wel een sfeer in die club. Nou, maar is dat, en dat hebben heeft, die, het dat dan heeft PSV PSV niet. niet dus ze hebben niemand, geen Kijk, Tini Sanders die, die weigert op de voorgrond te treden. Ja. Um, ei, ik ei, ik heb het, dit jaar heb ik hem uh, op een gegeven moment een tijd lang, uh, iedere vijf, zes weken, een e-mail gestuurd. Van Tini, ik heb nog steeds vier pagina's liggen, of zes, hoeveel je ja. wil. Ja. En dan reageerde hij er wel leuk op. En dan zei hij: van Nee, uh, ik ben niet de voetbalman. Ik hoef niet, ik hoef niet ja. de voetbalinternational te verschijnen. Maar ja. dat moet hij juist wel. Hij hoeft niet iedere week bij mij nou, te staan. Of hij het moet, ik weet het niet. Maar hij moet, hij moet er in ieder geval voor zorgen dat er zo iemand is. Nou, maar dat is we zo zo nu wel het onderwerp van discussie. En wie het ja. is, is het. Maar leven ja. wat dat betreft in een televisiemaatschappij. waarin je moet zorgen dat je je gewoon heel goed presenteert. Ja, televisiemaatschappij. Wie dat dan is, die is het dan. Maar ik vind het te veel. Ja, precies. Je hebt, de ja. mediawereld is ontploft. Je hebt social media. Je hebt, je hebt ook nog gewone kranten en weekbladen. Ja. Je hebt, dat, maar goed, dat in de krant is... Is, het... is het nog een verhaal. Op televisie maakt ja, nou, iemand ja. ook een persoonlijke indruk op je. En zeg je inderdaad dat hij wel of geen flair heeft of wel of geen ja, je nou, moet, het maar, je, het is, maar daarom begon ik met Het is een, Voetbal, een sport sowieso, maar voetbal is echt een emotiebusiness. En dat moet je, dat moet je hanteren. Moet je, dat is zo belangrijk, dat moet je ook echt vast hebben. Dat, dat moet je, je moet het niet laten gebeuren dat van buitenaf de boel kap kapot gemaakt wordt waar, waar ja. jij mee bezig bent. Nou, mm. dat zit bij PSV. Niemand die PSV bewaakt. Nee, PSV dat, heeft zeg maar nu... Uh, wat ik zelf voel daar is dat zij nu het imago hebben. Of dat ze zich gedragen zoals wat Ajax werd verweten. Dat killen. Kijk. Ja. Tini Sanders is in ieder geval naar buiten toe geen warme man. Misschien ja. wel intern, dat sluit ik niet uit. En thuis zeker misschien wel. En Marcel Brandt is ook geen warme man. Dat weet ja. jij ook wel, die heb je ook vaak meegemaakt. Dat is geen warme man. Nee. Die, die kan zomaar midden in een gesprek met je kan die in één keer weglopen. Ja. Als je ergens langs de lijn staat. Ja. Nou, dat vind ik een beetje vreemd. Dat doe je niet zomaar. Maar de, kijk, van de week hadden we daar een ontmoeting. Er was een collega van Beter ook bij, van, de, van Chris. En uh, een jongen van de Telegraaf en uh, van het Eindhoven's Dagblad. Dan hebben, zijn ze charmant met uh, Brans en Sanders. En dan hebben ze wat te vertellen. Dan moet ze uitleggen waarom de trainer mag blijven. Dan is het leuk om ja. daar te zitten. En dan wordt er gelachen en zo. Maar ja, ik, dat is niet altijd zo. Hè. Ja. En dit is gewoon geen, dit is dit met, dit met geen warme club. Dat hoor je ook van de mensen die er werken. Er zijn mensen die er al 25 jaar werken. Die echt een klimaatsverandering. Uh, ja, aan ons mededelen. En dat ja. is niet goed. en Kijk, bij PSV moeten veel dingen veranderen. Er wordt veel te veel geld uitgegeven. En uh, saneren, dat doet altijd pijn. En dan kun je misschien het best nog maar een beetje afstand bewaren. Snap ik wel. Maar bij PSV hoort gewoon een bepaalde cultuur. En die is wel aan het veranderen door deze heren. Is, is de tijd wel te keren? Uh, welk tijd bedoel je dat? Het, het tijd bij PSV in, in zijn algemeenheid. Je zegt het is geen warme club. Het is immers ook geen rijke club meer. Het is de laatste jaren sportief geen succesvolle club meer. Er moet... Mm kortom een hoop uh, omgebogen worden. Kan ja, dat zomaar? Nou kijk, er, is nu, er, er gaat nu duidelijkheid komen hè. Kijk, uh, Sanders die heeft de afgelopen maanden, heeft hij onder andere gebruikt om uh, echt ook heeft die, nou, een mckinsey ook weer, maar ook zelf uh, om heel veel onderdelen door te lichten. Hij is overal heel nadrukkelijk mee bezig geweest. Uh, van de medische staf, die moest verlengd worden, de, het contract met het andere ziekenhuis. Dat, gaat, uh, dat is inmiddels uh, rond, volgens mij ook. En, uh, maar daar is hij mee gaan shoppen met dat soort dingen. Hij liet die gewoon ziekenhuis in de regio. Heeft hij uh, een offerte laten maken? Nou, terwijl PSV zich al 25 jaar laat begeleiden, medische zin door een ziekenhuis in Gelderop waar de artsen echt uh, ook vrienden van de families zijn. Kijk, uh, als uh, Theo Lucius bij ze spreken, uh, zijn moeder ziek was, dan werd hij ook door PSV-artsen behandeld. Nou, dat, dat creëert warmte zoiets. Maar als je dan als nieuwe directeur wilt zeggen: Nou ja, als het maximum medisch centrum een veld over het goedkoper kan, ja, dat, daar scoor je geen punten mee intern. Dat is natuurlijk heel Daar gaan mensen denken: van, wat gaat hier gebeuren? En ja, het nieuwe Sanders, dat soort dingen heeft hij allemaal afgerond. Dinsdag gaat, uh, gaat hij uh, op de club vertellen uh, of er uh, banen gaan verdwijnen. die verwachting is wel: er gaan echt gedwongen ontslagen vallen. Normaal gesproken, als ze hier al berichten goed beluisteren. Nou, dat is de laatste echt zure appel. En dan kan er weer gebouwd worden. Nou, er komt een hoofdsponsor bij. En hij heeft al best wel veel goede dingen op sponsorgebied binnengehaald. Veel grote partners aangetrokken die veel geld betalen. Geld is een voorwaarde om te kunnen presteren in, in, in topvoetbal. En ja, dan moet er weer gebouwd gaan worden. En dan zal vanzelf ook weer een keer het, het onderdeel warmte aan, aan bod komen. Ja, heeft men in Eindhoven eigenlijk de tijd en het geduld om te gaan bouwen? Als, als je dat daarover in Amsterdam hebt, dan zie je dat bij Ajax kan dat eigenlijk bijna niet. Hè? Dat moet gewoon elk jaar uh, gepresteerd worden. Feyenoord is een een heel ander verhaal dat is ja de laatste jaren zo ingestort dat men daar nu het geduld wel, wel moet hebben om op te bouwen. Mm. Maar, hoe, maar hoe zit dat bij PSV? Ja, Als het, nou, want het is nu twee jaar geen kampioen geworden. Het heeft jaar, jaar geen kampioen geworden. Ja, ja. twee jaar geen Champions League gehaald. Um, kan dat nog zo een paar jaar doorgaan? Nee, of, dat of... kan zeker niet doorgaan. Dan ga je echt, ja, Ze moeten nu al financieel echt forse stappen terug doen. Hè. Ze hebben geen salarisplafond ingesteld, maar er zat wel een, met potlood ergens geschreven. Liever niet meer dan 1 miljoen euro uh, bruto per jaar voor een speler. Voor exceptionele uitzonderingen kan dat wel. Maar ja, met dat soort als je dat soort bedragen kunt uitgeven... Ja, dan word je niet heel snel kampioen. En het volk wordt ongeduldig als je de, de gemiddelde seizoenkaarthouder spreekt. En kennen er veel. Dan is het is een dat het een aard heeft. De manier van voetballen. Maar, ook maar over ze de... hebben één geluk. PSV heeft geen militante achterban natuurlijk. Dat nee, u, dat, maar... Dat, als je bij Feyenoord komt, die, die gasten die zijn in staat om daar... Uh de dossiers uh, op kantoor te lichten, uh, ja. weet je, nou dat, uh, dat gaat bij PSV uh, zie ik dat niet gebeuren. Nee, maar er is wel heel ja, veel onvrede. is wel heel veel onvrede. Echt heel veel onvrede. Tuurlijk, maar... Ik heb dit seizoen de supporters uh, dingen horen roepen en zeggen. Beschraafd, minder beschaafd, maar die echt de bij PSV nooit... Het, dus die druk wordt wel steeds groter. Ja, absoluut. Ja. En uh, ja, van de week was er ook weer zoiets. De, de, een van de twee officiële supportersverenigingen... heeft een vertrouwen in de directie opgezet ja. voor wat het waard is. Ja. Maar die man die dat deed, die wordt geïnterviewd uh, door Omroep Brabant. En die ja. zegt van, ja, ik kan niet instaan voor wat mijn achterban gaat doen. Ja. Nou ja, dat, dat zijn indirecte bedreigingen. Ja, vind ik kwalijk. Uh, dan moet je als media ook niet aan mee willen doen, vind ik. Dat soort idiote impliciete bedreigingen. Ja, maar die man, goed, die, allemaal... kijk, hij, hij zei het niet. En het was allemaal vrij net. Het werd niet geschonden en zo. Mm. Maar ja, je geeft inderdaad, ja, ze geven wel aan van ja, mm. ook, ook wij hebben een grens. Ja. Maar die mensen, want dan kom ik terug op wat je net zei... over, over die meneer Sanders, die, die ongetwijfeld goed werk doet op dit moment... en, en het financieel uh, zwaar voor zijn kiezen heeft. Maar met alle respect... Dat hoeft van mij niet per se de, de eerste man van de club te doen. Hij is het dan toevallig, maar ik ben ook blij dat hij het doet. Maar dat, dat kun je op een lager niveau in de organisatie ook doen. Ik vind, op die plaats moet iemand zitten die ook het voetbalverhaal verkoopt. Het gaat om voetbal. Hoe je het wendt of ja. keert. Het gaat echt altijd alleen maar om voetbal. En ze zullen, ze zullen mij en, en, en, en de, de achterban van PSV gewoon eens uit moeten leggen... van hoe dit nou eigenlijk komt. Want ze hebben toch iets verkeerd gedaan. En dan kun je niet blijven roepen van, ja, saneren... Ja, ik, ik weet het allemaal wel, maar je, je kunt toch wel... Uh, ik bedoel, PSV moet toch een selectie samen kunnen stellen... waarmee, waarmee je om de titel Ja, maar dat hebben ze dit jaar gedaan, om de titel gespeeld. Ja, oké. Okay. <laughs> Tot ja. twee dagen voor het einde. Ja, maar je, je snapt wat ik bedoel. Ik bedoel, ja. het, het is het hele jaar... Ik, ik betrapte mezelf erop dat ik... Uh, ik heb dat ook een keer eerlijk opgeschreven in een column... Ik, ik ben bijna niet bij PSV geweest. Gewoon omdat ik er ook geen bal aan vond. Nou, er zijn jaren geweest dat ik bijna iedere week ging. Echt, omdat ik, ja. da, da, da, da, ik bedoel, daarin ben je ook gewoon een liefhebber. Hè? Ja, nee, en dat absoluut. hebben natuurlijk ja. heel veel mensen rond PSV. En dat bedoel ik eigenlijk. Ze hebben geen, geen rol gespeeld in de competitie. Ze stonden wel bovenaan, maar het was, het was ook niet leuk om naar te kijken. Nee, en er is niet. ook niemand nee. die het uitdraagt. Dan denk ik als: hoe hebben ze het ooit in hun hoofd kunnen halen... om, om, om uh, Hiddink het eigenlijk slecht naar zijn zin te maken bij PSV? Verkeerd, ik, echt, vind ik echt raar. Ja, dat financiële redenen volgens Jean Timmer. Ja, oké, maar dat kun je dan toch op een andere manier doen. En dan iemand bij je proberen te houden. Ik ken Guus goed genoeg en ik neem aan jij ook. ik ken hem niet zo goed. Mijn collega's meer. Ik heb hem gisteren nog uitgebreid gesproken. tuurlijk is dat eigenlijk wel een psv Maar die hebben ze op zijn hart getrapt. Ja, maar ik begin een beetje moe te horen van Hering. Ja, mijn collega's ook. Ik heb er toevallig met Marten Wijvels, een voetbalcollega, een harde discussie over gehad. Dat snap ik ook wel. Maar laten we dat even parkeren, die gevoelens ten aanzien van Heerding. Voor PSV is hij een belangrijke man. En die moet je gewoon bij je zien te houden. Heeft een netwerk van hier, Tokio... Een statement gemaakt, Chris. Ik wil tot besluit van deze Sorry. uitzending nog... Uh, <lacht> nee, het was, een mooi, het was een mooi statement. Maar ik wil nog één ding aanroeren uit deze sportweek. Want Fred Rutte mocht dan wel blijven. Ton du Chatinier is ontslagen als uh, trainer van de Volledig Fc. Utrecht. Volledig terecht. <lacht> ja? <lacht> ja. <lacht> Hou je nog even in. We gaan heel ja. eerst heel even luisteren. Vooral het missen van de play-offs wordt hem uh, aangerekend. Uh, Fouke en de hoofdpersoon zelf, du Chatinier, geven een toelichting op dat ontslag.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 Kijk, Fred Rutte die heeft er uiteindelijk ook gevallen, maar die heeft nog ja, tot twee dagen voor het, voor het einde van het seizoen heeft hij uh, echt zeg maar, nog kans gehad om, uh, om kampioen ja. te Utrecht worden. Utrecht stond uh, de laatste maanden zo'n beetje op de achtste plaats... wat net genoeg zou zijn ja. om de, in de play-offs ja, te mogen spelen... voor Europees voetbal. En ik vind dat ze wel een respectie 9e. hebben eigenlijk. Ja, ja. PSV, dat, dat kan kampioen worden. Ajax kan het ook. Twente kan het ook. Nou, het is Ajax geworden. Maar ik vind dat Utrecht echt gewoon minimaal... bij die, die play-offs had moeten eindigen. En misschien zelfs wel nog wat in de top vijf had, had kunnen komen. Ja, dus, die, dit is, dus dit is een voorbeeld van een, ja. een, een goed besluit. En ik vind niemand zijn ontslag. Hoor. Je, de, de, de, de, laten we het even duidelijk maken... Maar ik vind echt dat hij uh, zeer ondermaats gepresteerd heeft. En Waar is dat dan misgegaan? Want met name in de uh, Europa League heeft Utrecht toch fantastische wedstrijden gespeeld. Waarin het resultaat misschien wel vaak teleurstellend was, omdat er steeds een gelijk spel uitkwam. Maar toch, tegen grote clubs, tegen mooie clubs, ja. mooi voetbal. Ajax heel overtuigend verslagen. Ja, maar ja, toch uh, duidelijk nog niet toe aan het grote werk volgens mij. Zoals ik, het, zoals ik het naar kijk. Als je daar een keer een blessure hebt bij Utrecht, dan ben je gelijk de pineut. Die selectie is ook niet breed genoeg om. Um, Constant in de top mee te spelen. Ik denk dat het daaraan ligt. Ik vind in Utrecht ze een aardige selectie, maar ik vind het een hele modale club. Die zou en, dan, en, dan, maar dan? Hij heeft in de winstoppen ook gespeeld als stroopmannen bij. Krijgen ja. dat is een geweldig talent. Ja, en, ja. ja, is ja. zelfs het Nederlandse zelf al ja. daar. In ja. de begin ja. ja, van ook. de competitie dachten we dat ze voor de vierde plaats gingen. Dus ik ben het volkomen eens met Thijs. Dan wordt er afgerekend. En als het niet zijn schuld is, nou dan blijft hij gewoon. Maar dan vind ik het een beetje selectief dat je met Rutte zegt tot ja. het laatst. En dat, wat ja. denk je van Feyenoord? Dat is ook zo. Maar kijk, Rutte die kan er zeggen van... Ja, ze hebben mij afverlaai ontnomen, ik ben reis kwijtgeraakt en zo. Kijk, en, bij en, Utrecht is het allemaal intact gebleven. Nou, nee, die maar. hebben ook wel blessures gehad. Maar ja, ik heb ook nog daar regelmatig bijvoorbeeld Ricky Voswinkel op de bank zien zitten. Dan ja. denk ik bij mezelf van... Ja, die wil van mij iedere trainer, inclusief uh, Been... Uh, uh, uh, Prudhomme en Rutte wil die in zijn selectie hebben. En in de basis zelfs. Oh, en ja. Tom de die stelt liever Frank de Moeijer op. Ja, want ja. hij harder werkt. Goed, heren, we gaan het hier afsluiten. Dit was het uh, sportforum van deze zaterdagmiddag. Tom Boot, Thijs Legers, Chris van het dank allemaal voor uh, uh, veel woorden, veel wijze woorden. En uh, we praten vast nog eens verder. Ik denk over al deze onderwerpen wel. Ik heb nog één voetbaluitslag: Modelwell tegen Celtic. Dat was de finale van de Schotse Beker, die is zojuist afgelopen. En Celtic won die wedstrijd met 3-0. Glenn Lovens pakt dus de beker. Langs de lijn is vanavond terug. Ik wens u nog een prettig weekend. Instituut Itzada presenteert... waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Herinner ja, nu zich deze dag?